Dit is les 47 van uw cursus Geprogrammeerd Levensmaans. In de loop van deze cursus hebben we al veel over de vormen van de persoonlijke voornaamwoorden behandeld... en eveneens over hun plaatsing in de zin. Als u niet precies meer weet welke regels van toepassing zijn... kijkt u dan het overzicht van les 33 nog eens na. In de twee voorafgaande lessen, 45 en 46 is de plaatsing van de persoonlijke voornaamwoorden bij de gebiedende wijs aan de orde geweest. Er zijn echter nog enkele bijzonderheden met betrekking tot de persoonlijke voornaamwoorden die we in deze les nader zullen bekijken. Als in een zin bij één werkwoord een persoonlijk voornaamwoord gebruikt als meewerkend voorwerp voorkomt, samen met een persoonlijk voornaamwoord gebruikt als leidend voorwerp, dan staat het meewerkend voorwerp voor het leidend voorwerp. Kijk maar eens naar de volgende zinnen en zeg ze na. Pedro me mandó el libro. Pedro stuurde mij het boek. Pedro me lo mandó. Pedro stuurde me het. El médico no te quiere dar estas pildoras. De dokter wil jou deze pillen niet geven. El médico no te las quiere dar. De dokter wil ze jou niet geven. El medico no quiere darte estas píldoras. De dokter wil jou deze pillen niet geven. El medico no quiere dártelas. De dokter wil ze jou niet geven. Os he podido recomendar esta agencia de viajes. Ik heb jullie dit reisbureau kunnen aanbevelen. Os la he podido recomendar. Ik heb het jullie kunnen aanbevelen. Mi madre nos está el Mijn moeder is voor ons het ontbijt aan het klaarmaken. Mi madre nos lo está preparando. Mijn moeder is het voor ons aan het klaarmaken. Mi madre está preparándonos el desayuno. Mijn moeder is voor ons het ontbijt aan het klaarmaken. Mi madre está Mijn moeder is het voor ons aan het klaarmaken. Mi padre no me va a estos Mijn vader gaat deze boeken niet voor mij kopen. Mi padre no me los va a Mijn vader gaat ze niet voor mij kopen. Mi padre no va a estos Mijn vader gaat deze boeken niet voor mij kopen. Mijn vader gaat niet voor mij kopen. Mijn vader gaat ze niet voor mij kopen. Camarero, traiganos la cuenta. Ober, brengt u ons de rekening? Traiganos la. Brengt u haar ons? No nos traiga la cuenta todavía. Brengt u ons de rekening nog niet? No las traiga todavía. Brengt u haar ons nog niet? En dan nu een oefening over deze stof. Een voorbeeld. Er staat: Me quieres vender tu libro? Wil je mij jouw boek verkopen? En u zegt: Me lo quieres vender? Wil je het mij verkopen? En nu aan de slag. El mecánico nos lo arreglará. Juan, dámelo. La asistenta te los está limpiando. La asistenta está limpiándotelos. Haga el favor de empastármelas. El dentista te la tiene que sacar. El dentista tiene que sacártela. No nos lo alquilen. Bij gelijktijdige aanwezigheid, bij één werkwoord, van persoonlijke voornaamwoorden gebruikt als meewerkend en leidend voorwerp, gebeurt in de derde persoon enkelvoud en meervoud iets bijzonders. De vormen le en les worden dan vervangen door se. Zegt u de voorbeeldzinnen maar na. Pedro le dio el libro. Pedro gaf hem, haar, u het boek. Pedro se lo dio. Pedro gaf het hem. Hij u. Pedro les mandó las postales. Pedro stuurde hen hij u de aantekeningen. Pedro se las mandó. Pedro stuurde ze hen hij u nu iets anders. In een zin als Le doy un regalo. Is niet duidelijk wie le is namelijk hem, of haar, of u. Vaak is het uit het zinsverband op te maken wie er precies bedoeld wordt. Maar om misverstand te voorkomen, zult u vaak in het Spaans de volgende oplossing tegenkomen. Zegt u eens na? Le doy un regalo a él. Ik geef hem een cadeau. Of Le doy un regalo a ella. Ik geef haar een cadeau. Of... Le doy un regalo a usted. Ik geef u een cadeau. In het meervoud is het onderscheid op soortgelijke wijze te maken. Zeg de voorbeeldzinnen weer na. Les doy un regalo a ellos. Ik geef hen een cadeau. Of... Les doy un regalo a ellas. Ik geef haar een cadeau. Of... Les doy un regalo a ustedes. Ik geef u een cadeau. Bovendien kunnen op deze manier eveneens zelfstandige naamwoorden en namen worden gebruikt. Zegt u de volgende voorbeeldzinnen eens na. Pedro le entregó el dinero al empleado del banco. Pedro overhandigde het geld aan de beambte van de bank. El aduanero les entregó los pasaportes a los bosman. De douanebeambte overhandigde de paspoorten aan de heer en mevrouw bosman. Deze manier om zinnen te maken dient niet alleen ter verduidelijking van wie er bedoeld wordt. Als we nadrukkelijk willen zeggen om wie het gaat kunnen we deze zinsbouw ook gebruiken en dan uiteraard voor alle andere persoonsvormen? Zegt u de volgende voorbeeldzinnen na en let ook op de vrije woordvolgorde van de Spaanse zinnen. Me gusta el café con leche. Ik houd van koffie met melk. A mí me gusta más el té. Ik houd meer van thee. Y... ¿Qué te gusta a ti? En waar houd jij van? ¿Te gusta el té? Houd je van thee? Nos gusta el chocolate. Wij houden van chocolade. A nosotros no nos gusta el chocolate. Wij houden niet van chocolade. ¿Y qué os gusta a vosotros? En waar houden jullie van? Os gusta la naranjada. Houden jullie van de sinaasappellimonade? A él le gusta la cerveza. Hij houdt van bier. A ella le gusta más el vino. Zij houdt meer van wijn. Y... Qué le gusta a usted? En waar houdt u van? A los señores les gusta el agua mineral. De heren houden van mineraalwater. A las señoras les gusta más el jerez. De dames houden meer van sherry. Y Que les gusta a En waar houdt u van? Zoals hierboven al opgemerkt is, is de woordvolgorde erg vrij. De volgende Nederlandse zin kunnen we bijvoorbeeld op drie verschillende manieren weergeven. Zegt u eens na: A Maria le gusta el vino. Maria houdt van wijn. El vino le gusta a Maria. Maria houdt van wijn. Le gusta el vino a Maria. Maria houdt van wijn. Gusta verandert in gustan als er een zelfstandig naamwoord in het meervoud bijgeplaatst wordt. Kijkt u maar en zeg deze zinnen na: A ti te gustan los pantalones negros. Jij vindt de zwarte lange broeken leuk. A mí me gustan más los grises. Ik vind de grijze leuker. A Elena le gustan las faldas rojas. Vindt Elena de rode rokken leuk? No, a ella le gustan más las amarillas. Nee, zij vindt de gele leuker. In het overzicht van deze les vindt u dit alles nog eens in een schema verwerkt. Het is verstandig dit te bestuderen voordat u aan de oefeningen erover begint. Bovendien leren we eerst nog enkele nieuwe woorden. Zegt u ze na en controleert telkens uw uitspraak. El deporte. El deporte. De sport. El espectáculo. El espectáculo, el torero, el torero, De el toro, el toro, De stier. La fuerza, la fuerza, De la lucha, la lucha, la lucha, El arte. De kunst. Cruel. Cruel. Vreed. We gaan deze woorden oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans? De stier. El toro. De strijd. La lucha. Het schouwspel. El espectáculo. De kracht. La fuerza. De stierenvechter. El torero. De kunst. El arte. De sport. El deporte. Vret. Cruel. Voor we aan de laatste oefening van deze les beginnen, leren we er nog een aantal nieuwe woorden bij. Zegt u ze na. La plaza de toros. la plaza de toros, de arena, la taquilla, la taquilla, el loquet, la entrada, la entrada, el la forma de arte, la forma de arte, de vorm, de kunstvorm, a la hora en punto. A la hora en punto. Precies op tijd. Lo unico. Lo único. Het enige. Considerar como. Considerar como. Beschouwen als. Considerar is een regelmatig werkwoord. We gaan deze woorden oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans. Het enige. Lo único. De kunstvorm. La forma. De arte. Het toegangskaartje. La entrada. Precies op tijd. A la hora en punto. De arena. La plaza de toros. Beschouwen als... Considerar como, het loket. La taquilla. In het leestukje komen enkele woorden voor die we niet kennen. Het zijn vooral woorden die iets te maken hebben met het stierengevecht. U hoeft ze niet uit het hoofd te leren, zo vaak zult u ze niet gebruiken. Sommige woorden zijn moeilijk te vertalen, omdat in Nederland nog België een dergelijke sport wordt beoefend. El desfile. El desfile. Het defilé. La quadrilla. La quadrilla. Mensen die de ploeg van de stierenvechter vormen. Aparecer. Aparecer. Verschijnen. El matador de turno. El matador de turno. De aan de beurt zijnde matador. Tantear. Tantear. Nauwkeurig observeren en uitproberen van de kwaliteiten van de stier. Juzgar. Juzgar. Beoordelen. Matar. Matar. Doden. El picador. El picador. De stierenvechter op een paard. Montado a caballo. Montado a caballo. De paard gezeten. La lanza. La lanza. De lans. Dar pinchazos. Dar pinchazos. Steken. Debilitar. Debilitar. Verzwakken. La siguiente parte. La siguiente parte. Het volgende gedeelte. La banderilla. La banderilla. Het gekleurde werpspiesje. Colocar. Colocar. Plaatsen. El cuello. El cuello. De hals, de nek. La faena. La faena. De taak. La muleta. La muleta. De stok met een rode doek. La muerte. La muerte. De dood. Premiar. Premiar. Belonen. La vuelta al ruedo. La vuelta al ruedo. De ereronde. Dit is les 48 van uw cursus geprogrammeerd Levend Spaans. Dit is weer een les waarin we de grammaticale stof die we in de laatste drie lessen hebben geleerd nog eens in de praktijk gaan brengen en herhalen. Het is de bedoeling dat u de gegeven zinnen direct in het Spaans zegt. De juiste Spaanse zin volgt telkens ter controle. Mevrouw Gomez wil boodschappen gaan doen en ze zegt aan haar zoon: La señora de Gomez quiere ir de compras y le dice a su hijo: Ik ga boodschappen doen. Heb je iets nodig? Voy de compras. Necesitas algo? Ja, mama. Cristina en ik. Willen de nieuwe film over de avonturen van Don Quixote gaan zien? Sí, mamá, Cristina en ik willen gaan kijken ver la nueva película sobre las aventuras de nieuwe film over de avonturen van Don Quixote. Alsjeblieft, koop voor ons twee toegangskaartjes voor de bioscoop. Por favor, compra nos dos entradas para el cine. Kun je ze voor ons kopen? Nos las puedes comprar? Of... Puedes comprarnoslas? In het centrum zoekt mevrouw de bioscoop Alhambra, maar ze kan hem niet vinden. En het centrum, la señora busca el cine Alhambra... Pero no lo puede encontrar. Of. No puede encontrarlo. Por eso le pregunta a un señor que en la parada está esperando el autobús. Perdóneme señor. Kunt u mij zeggen hoe ik naar de bioscoop Alhambra kom? Me puede decir of... Puede decirme por donde se va al cine Alhambra? Het spijt me mevrouw. Ik weet niet waar de bioscoop is. Lo siento señora. Yo no sé dónde está el cine. Stelt u zich daar op het VVV-kantoor op de hoogte. Informese allí, in la oficina de turismo. De beamte van het VVV-kantoor zegt haar. El empleado de la oficina de turismo le dice: Zegt u het maar mevrouw. Diga, señora. Wees u zo goed om mij te zeggen waar de bioscoop Alhambra is. El favor de donde está el cine Alhambra. U hebt zich in de straat vergist. Se ha equivocado usted de calle. Kijkt u eens. Gaat u terug tot het verkeerslicht? Maar steekt u het plein niet over. Mire. Vuelva hasta el semáforo, pero no cruce la plaza. Slaat u rechts af. Doble a la derecha. Gaat u recht door, door die straat en op de vijfde hoek zult u de bioscoop vinden. Siga todo derecho por aquella calle y en la quinta esquina encontrará usted el cine. En la taquilla del cine, la señora compra entradas. La La señora compra dos entradas. La señora compra La La La señora compra dos entradas La señorita detrás de la taquilla se las entrega a la señora de Gómez y ésta se las paga a ella. Dicht bij de bioscoop is er een café. Cerca del cine, hay un bar. Mevrouw gaat naar binnen en ze gaat aan de tafel voor het raam zitten. La señora entra... Y se sienta a una mesa delante de la ventana. Onmiddellijk komt de ober. En seguida viene el camarero. Gaat u hier niet zitten, mevrouw? No se siente aquí, señora. Deze tafel is gereserveerd. Esta mesa está reservada. Gaat u daar zitten. Die tafel daar is vrij. Siéntese allí. Aquella mesa está libre. Waarmee kan ik u van dienst zijn? En qué puedo servirle? Brengt u mij een koffie? Traigame un café. Brengt u mij hem met een beetje melk, alstublieft? Traigamelo con un poco de leche, por favor. In de krant... Leest mevrouw een interessante advertentie. Ontdek de wereld. In het periódico, la señora lee un anuncio interesante. Descubran el mundo. Word stewardessen. Háganse azafatas. Schrijf naar de internationale school van stewardessen. Om u op de hoogte te stellen. Escriban a la escuela internacional de Azafatas para informarse. Mevrouw Gomez gaat naar huis bellen en ze vraagt aan haar dochter: wil je stewardess worden? La señora de Gomez va a llamar a casa. Y le pregunta a su hija, ¿Te quieres hacer azafata? Of, ¿Quieres hacerte azafata? Entonces, escríbeles una carta a los directores de la Escuela Internacional de Azafatas. En stuur hem hen onmiddellijk, wacht niet tot morgen. Aan no een tafel naast de deur zijn enkele buitenlanders die over de stierengevechten aan het spreken zijn. In een mesa, al lado de la Puerta. Hay unos extranjeros que están hablando de las corridas de toros. Houd jij van het stierengevecht? A ti te gusta la corrida de toros? Nee, ik houd er niet van. No, a mí no me gusta. Het is een erg lelijk schouwspel. Ik houd meer van de minder vrede sporten. Ik begrijp niet waarom de Spanjaarden van het los deportes menos crueles. houden. Ik begrijp niet waarom de Spanjaarden van het stierengevecht houden. No comprendo de Spanjaarden van het stierengevecht houden. de toros. de Spanjaarden beschouwen het als een kunstvorm. Los españoles zij houden ervan de strijd tussen de kracht van de stier en de kunst van de stierenvechter te zien. Les gusta ver la lucha entre la fuerza del toro y el arte del torero. Weet je dat het stierengevecht het enige is dat in Spanje precies op tijd begint? Sabes que la corrida de toros es lo único que en España empieza a la hora en punto? Om vijf uur smiddags komt mevrouw Gómez terug naar huis. A las cinco de la tarde, la señora de Gómez vuelve a casa. Mama, heb je de toegangskaartjes gekocht? Mama Has comprado las entradas? Ya, ik heb ze voor je gekocht. Hier heb je ze. Sí, te las he comprado. Aquí las tienes. Maar kinderen, nu moeten jullie me helpen met het avondeten. Pero hijos, ahora me tenéis que ayudar con la cena. Uf. Tenéis que ayudarme con la cena. Anita, bring me de aardappelen. Anita, traeme las patatas. En wass de borden af, alstublieft. Y lava los platos, por favor. José, kijk niet naar de film op de televisie. José, No mires la en la televisión. Ga naar de woonkamer en maak de tafel schoon. Be al cuarto de estar y limpia la mesa. Maak hem schoon en kom naar de keuken. Limpiala y ven a la cocina.